...en vanavond Godse Kringen gepresenteerd door Bernard Robben en Lucie Roodbol. En we hebben eigenlijk interessante gasten vanavond. We hebben bij ons aanwezig Corné de Rooij, raadslid en Rielse Herenboer. Ja, als, je dit, als je dit artikel leest, Corné, dan, inderdaad, dan denk ik, mijn hemel, die komt straks in Quote, zeg. die heeft heel wat gepresteerd de afgelopen jaren. Ja, toch maar even inhaken op je aankondiging. Je noemt maar herenboer, maar zo wil ik me niet uh, noemen. Ik, uh, ik noem me gewoon boer en uh, daar ben ik al leuk content mee. Oké, okay, dan gaan we het eigenlijk uitvoerig over hebben. En uh, Jeroen Wouters, architect en Ad van der Brugge. En die is de penningmeester van uh, Prochie Marie Boodschap. En uh, dat is mede naar aanleiding van het artikel uh, in het Brouwersdagblad Dagblad uh, 3 december. Leegstaande kerk is voor starters. En er staat er een geweldige sfeertekening bij van de... Marie, boodschap. En toen dachten we: God, onderaan die ramen mag het allemaal zomaar. Want het is toch een rijks- en een gemiddeld monument. Maar ook daar gaan we het dadelijk het vroeg over hebben. Dat zijn onze gasten. En als vanouds altijd even een rondje: wat was er in het nieuws? Ladies first, eh, Lucie, wat was jouw of is jouw nieuws? Ik heb twee nieuwtjes. De eerste nieuws is dat uh, de kerststal is weer geopend ja. uh, afgelopen zaterdag. We hebben een prachtige kerststal waar ik toch met heel veel plezier naar kijk. De vredesboom is weer geopend. En als het goed is hangen er ook weer vredeswensen in. En het is de bedoeling dat er natuurlijk nog, nog meer vredeswensen erin komen hangen. Dus aan mensen in de, geloof, in de wereldwinkel, in de bibliotheek liggen lege kaartjes. En als je een wens aan... De mensen in Goorlen dan heel graag. Het is nu de derde jaar dat dat er is. En vorig mm. jaar hing die boom goed vol. En ik hoop dit jaar weer. Ja. Dat is het eerste. En de tweede heeft ook met kerstmis te maken. Dat 18 december. Dan geeft het gemeente Koor Goorlen een dubbel kerstconcert. Oh ja. Om drie uur smiddags. En om half acht s'avonds. En uh, mensen zijn ook welkom. En nog vele kaarten beschikbaar? Uh, Dan kijk ik naar Ad. Is het, ga, gaat dat bij voorverkoop of kun je ook straks aan de zaal nog kaarten kopen? Het gaat bij voorverkoop en er zullen nog een tiental kaartjes over zijn. Maar Zo weinig? Van, ja. Is er twee keer een uitverkocht huis? Twee heus? keer bijna uitverkocht, ja, klopt. Dat is grandioos, Ja, he? dat is ieder jaar, hoor. We hebben, ooit hadden we keer één keer een concert, maar dat was te veel. De kapel was te klein, want toen was het niet twee of drie jaar geleden besloten, ja, besloten om, om, uh, ja. om het in twee concerten te doen. En dat, uh, dat effect is dus dat. Is en twee. hoeveel mensen kunnen er zitten in de kapel, als je hem goed volst. 200, ruim. Dus je haalt wat dik 400 ja. mensen. Ja, nou, dat vind ik ja. toch knap, hoor. Ja. Inderdaad. Dat is een prestatie. Nou, geweldig zeg. Ja. Dat was mijn nou, nieuwtje. Nou, ook nog uh, ja. goed zingen, Lucie. En dan, uh, ja, ik doe mijn best. Dan gaat helemaal lukken. Dat was jouw nieuws? Dat was mijn nieuws. Oké. Okay. Corné, had jij nog een nieuwtje? Had ik een nieuwtje, nou, ik gelezen heb zaterdag, maar dat wist ik ook al. Vrijdagavond was de vrijwilligersavond uh, ja. in Goorlen. Ja. Uh, nou, mensen worden in het zonnetje gezet, mensen die een bijdrage leveren. Oh, je hebt het artikel ja, daar zie ik. Het duimen, ja. Nou, ik vind dat wel een heel mooi gebeuren dat mensen die toch een bijdrage leveren op welke manier dan ook en vrijwilliger zijn in, in welke functie dan ook, dat die mensen toch op zijn tijd eens een keer in het zonnetje gezet worden. Ja. En dat vind ik wel, wel heel goed van Goorlen dat ze op die manier de aandacht aan schenken. Ja. En dan ook zo'n avond, zo'n avond aangeboden krijgen, dat is op zich ook best wel de moeite waard, ja. Ja, ja precies. Goed initiatief, en touw is een klas, want ik heb het de kant inderdaad bij me. In Golen en Riel ligt het vrijwilligersgemiddelde boven het Brabants gemiddelde. Dat vind ik toch een goede opsteking. Ja dat betreft scoort Goorlen eigenlijk op alle fronten best wel positief. Hè? Ja, maar dat komt omdat we zo'n groot en rijk verenigingsleven ja. hebben. Ja. Er is als je, ik ben dus een, wat dat betreft een nieuwkomer, 30 jaar geleden kwam ik hier wonen. En hij werd me echt Goorlen aan, aan geraden, zeg maar. Omdat ze zeggen, van nou, als je ergens wil instromen, als je ergens contact en wat een rijk verenigingsleven hebt, dan is het Goorlen, daar kom je makkelijker binnen ja. dan in kleinere gemeenschappen waar dat minder is. Ja. Ja, dat is jammer. Het is, het is jammer dat dat een beetje bedreigd wordt. Maar het is de rijkdom van ja, ja. ja, Nou ja, 2011 was ook het jaar, het Europese jaar van de vrijwilliger, En het is zelfs van 11 tot 18 september was het de week van het applaus. Ze bedenken ook van alles om er maar enigszins in de publiciteit te brengen. En uh, in oktober is er een fotodroongestelling geweest op het gemeentehuis over het vrijwilligerswerk. Daar konden een aantal organisaties een foto inleveren. ons wij als we ook gedaan. En dat was best de moeite waard. Het is officieel geopend... Inmiddels ook wel enige tijd gesloten, maar ja, het is een kostelijke foto, een mooie kleurfoto. En ik hoop dat het nog zeer lang, zeg maar, dit werk mag blijven bestaan. Dat was jouw nieuws, Connie? Ja, Ad, had jij nog nieuws? Ik heb geen bijzonder nieuws, want ik heb vanmiddag pas te horen gekregen dat ik hier verzocht werd, zeg maar. En ik heb gezegd, ik kom even, maar ik moet zo dadelijk weer meteen naar de repetitie. Voor die uitvoering die Lucie noemt. Want uh, ja, we hebben weinig mannen helaas, dus misschien daar even een oproep voor doen. We willen graag ja, uh, wat zo? bas ja? en tenoren bij hebben, jazeker. Ja? En dat proberen we al heel lang. Maar en dat, dat lukt, lukt niet. niet? Nee, dat wil niet echt lukken. Terwijl ik toch begreep dat uh, zingen, dat uh, deelnemen in een koor, best wel uh, Nou, de dames zijn, uh, zijn daar meer voor te vinden als ja? de heren. Ja, duidelijk. Misschien een voice of gore? Nou, de harmonie heeft een keer de voice of gore gedaan. Oh. Dat was een, uh, ja, een leuke avond, maar... Echte voice of georlijke. Nou, Misschien kan het er nog ooit van komen, wie weet. Goorlijk ontstellend. Ja. Maar is er geen verklaring voor dan? Waarom wel vrouwen en zo weinig mannen? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Geen, geen, is geen e echte nee. reden voor het vinden. Dan kampen alle koren mee. Ja? Ook de kerkkoren. Gaan we oh, ja? naar de kerk, dan zul je zien dat het 70, 80 procent vrouwen is. En de rest oh. mannen. Klopt. Ja. Dat wist ik niet. Oh, dat is wel typisch. Nou. Dus als je zin hebt, Bernard, ja. Ja. Ja. Heb je nog een ja. uurtje ja. Ja. vrij, dan ja. ben je welkom. Ja, of ik nou zo'n geweldige stem heb, weet ik. Nou, dat wordt dan getest. Dat wordt getest. Ja, oké. Okay. Je moet ook gek gaan, wil je niet aangenomen worden. Ja, ja. Want uh, er kan ook nog altijd een stem van gemaakt worden. De, iedereen, ja, is het? Ja, iedereen is het, ja. kan ja. van nature zingen. De een uiteraard beter dan de ander, maar uh, er is altijd wel iets van te maken. Aha, nou. Ik zal er eens over nadenken. En dan onze laatste gast. Uh, Jeroen, heb jij nog nieuws? Um, Mag ook internationaal nieuws zijn? Oh, dat, uh, internationaal? Hoeft niet nou, nee, heel lokaal. <coughs> We afgelopen weekend hebben wij een, een gala gehad, uh, weliswaar met de Tilburgse uh, Lions Club, maar uh, Lions Club Roemenië. We hebben een bedrag opgehaald van 26.000 euro. Dit heb ik gelezen uh, vorige week. Ja, mij. stond ja. vandaag inderdaad ja. in de krant. Ja. En uh, om, nou ja, gewoon 45 toiletten te maken in uh, Cambodja. Dus een deel van het bedrag gaat daar naartoe. En vandaag lees ik in de krant dat de term armoede in, in Nederland niet ja. bestaat volgens ja. Rutte. En nou, de tegenbeweging daarin Het is <laughs> eigenlijk wel een, ja, toch een rariteit dat we praten over armoede in Nederland. En tegelijkertijd uh, uh, doneren we toch geld om ja, toiletten te maken in een, in een ver land. Is dat dan zo? Is er, hier, is er in Nederland armoede? Denk het wel, maar niet ja. de armoede vergelijkbaar natuurlijk nee. in Cambodja of in derde nee. de wereldlanden. Nee, dat dus de, de premier, maar ja. Rutte zegt van, uh, je zakt hier nooit door de armoedegrens, er is altijd een, een, een, zeg maar een vangnet. Dus echt, uh, mensen hoeven hier in Nederland geen honger te lijden. ze worden gevoed, de dorsten worden gelaafd, of fijn is. Dus ja, is maar in dan feite wel minimaal. <laughs> wel minimaal. Ja, er is geen luxe, je, je kunt nee. er net van rondkomen en van bestaan, denk ik maar. Ja. Ja, de man zegt het uh, volle, volle ja. overtuiging. Ja. ja. Ja, armoede is een uh, relatief begrip, denk ja. ik. Dus in die Absoluut. zin uh, ja. kun je dat natuurlijk uh, kun je die grens daar leggen waar je hem wil leggen. En ja. Uh, ja. kun je dat interpreteren zoals je dat wil interpreteren. Ja. Maar uh, ja. inderdaad, ik vind dat dit soort initiatieven, uh, mensen die het echt moeilijk hebben, ja. en er zijn inderdaad wel regio's op de wereld waar het echt uh, heel be belabberd naartoe is, ja. Ja. gaat, nou, dan, uh, dan denk ik dat het hartstikke mooi is als er dergelijke initiatieven zijn en je probeert. Uh, Mensen die het echt heel zwaar hebben, dan op die manier te steunen. Ja. Doen jullie dat ieder jaar, dat soort ja. gala's? Ja, is elk jaar. En, en wordt er altijd geld verzameld en dat gaat altijd naar, naar, naar, naar doelen, zeg maar? Ja, ja dat is ja. Het insteek van een uh, ja. alliance club, dus een service club waarbij je ja. inderdaad uh, nou ja, je inzet voor de medemens, zeg maar. Ja, ja. Dat kan ook lokaal zijn, gebeurt ook lokaal over het zo. Via de parochie in, in Tilburg worden ook, nou ja, de, de, de voedselpakketten klinkt wel een ja. beetje onherwijdig, maar... Ja. Uh, kerstpakketten samengesteld, zo moet ik het zeggen, voor uh, uh, nou ja, mensen die, waarvan de parochie weet dat ze het hard uh, nodig hebben en uh, kunnen gebruiken. Dus ook dat soort initiatieven gebeuren dan weer op lokaal niveau. Ja. En kies je van tevoren zeg maar je doelstelling uit of is het ja. een beetje afhankelijk van ja, dat doe je van tevoren? Ja, van tevoren ja. moet dat bekend zijn ook uh, met, uh, uh, nou ja, dat wordt heel technisch, maar de verdubbelaar van de wilde Gans. Dat is een oh, ja. organisatie ja. die uh, op het moment het, het opgehaalde geld al ook nog eens verdubbeld. Ja. Ja. Dus dat is, uh, wat moeten dat soort initiatieven dan wat tevoren allemaal aankomen. Oh. Ja. En de projecten krijgen jullie dan ook via de wilde ganzen? Want ik wou zeggen, hoe kom je, de, hoe kom je kan, aan nou, een project? Nou, dat gebeurt ook via verjaardig, maar ja, mensen weten op een gegeven moment je ook te vinden als, als ja. serviceclub natuurlijk. Ja. Ja, ja. ja, dat was jouw nieuws. Dat is mijn nieuws. Nou, ja. Ik had nog een paar nieuwtjes. Ja, ook voor de vrijwilligersclub met die geweldige kleurenfoto in het uh, Babers Dagblad. Maar daar hebben we het net al uitvoerig over gehad. Ik las ook nog in diezelfde krant dat er uit een groot fietspad komt, een nieuw fietspad bij Milheel. Een nieuw fietspad met verlichting, volgend jaar achter College. Het pad krijgt een aansluiting op de Rillaarse baan en volgt daarmee eigenlijk de nu deels onverhaarde oude baan. Met het nieuwe fietspad wilden ze de gemeente en de school een eind maken aan een onveilige verkeerssituatie. Er is maar liefst een bedrag van 200.000 euro uitgetrokken. ...waarvan de, de provincie 83.700 bij. En de rest is dus voor de gemeente Goorlen. Ik kijk even naar ons raadslid. Nou, ik heb het artikel ook gelezen. Ik heb het, uh, de informatie dan ook op dezelfde manier als jij hem hebt vanuit de krant. Uh, dus in die zin uh, heb ik geen informatievoorsprong. Uh, dus ik denk dat de rest inderdaad uit uh, ja. de gemeentekast komt. Ja. Maar ik ja. denk wel dat het uh, goed is dat aan gewerkt wordt. Want en ik ken het de situatie daar vrij goed. Ik heb vroeger ja. zelf op school gezeten een tijdje. En, en nu mijn kinderen ook. Of twee van mijn kinderen. Uh, maar het is een vrij onveilige situatie. Uh, voor auto's is het eenrichtingsverkeer. Dus ja. die moeten weer terug over de weggetje. Ja, ja, en daar rijden ja, ook ontzettend ja. veel fietsers smallies het is en s'avonds ja. middags. Dus uh, ja. ik denk uh, dat het goed is voor de veiligheid. De ja, goede dat oplossing, er, is. Ja, precies. Ja. Dan las ik ook nog in de krant dat er de, zeg maar, een, een grote uitbreidingslocatie van woningen komt achter Faroestel, uh, hier, dus achter de Dorpenstraat. Maar dat is toch een beetje opgeschoven tot na 2020. Dus in feite heeft de gemeente een aantal keuzes gemaakt en een daarvan is, kan wellicht inderdaad, dus uh, voor de starters de leegstaande de boodschap zijn. Maar dus zeg maar, uh, locatie van Roesel, als ik het even onderbieden mag zeggen, dat is die kompers aan de beurt, uh, na 2020. Dat is wel een heel terrein. Ja. Ik hoop dat ze ook nog iets op hele korte termijn gaan doen bij dat stuk daar van de... ...Kalverstraat weg. Dat is ook altijd een doren in het dat oog. Dat nog steeds leeg staat. Dat is zo jammer. Ja, ja, ja. Ik heb laatst eens een keer staan te kijken... ...en toen dacht ik zo en ik keek omhoog... ...en ik denk, nou, stel je voor... ...hier komt nou toch die flat van tien etages. Zou dat nou lelijk zijn? En dan kijk ik even naar de architect. Nou, volgens mij zit er een hele goede architect op... ...dus daar zal het zeker niet aan liggen... ...maar uh, ja, het, het is nogal een volume natuurlijk... ...voor een dorp als school. Daar ben ik absoluut mee eens. We hebben... nou, ze... Zou het mee staan daar? Nou, ik zal u even heel kort geschiedenis vertellen, zonder daar heel uitvoerig op in te gaan. We hebben in, uh, uh, uh, volgens mij een jaar of drie terug, hebben wij om uh, um, uh, het Kloosterplein eens Nieuw leven in te brengen, hebben wij uh, samen met er nog twee andere partijen, een stelbaar kundige en de landschapper, een voorstel gedaan uh, om dat plein, ja, goed, te ik zeg, de ABN AMRO uh, ja. Ja, eruit uh, te, te ja. gummen, zeg maar als ja. het ware, en ja. een nieuw voorstel gedaan. En notabene was ons plan een, inderdaad een, een hoogbouw Gebouw, ik geloof 15 lagen of iets. Nou, en je kon natuurlijk verwachten dat er weer op weerstand. Dat was ook precies de bedoeling van uh, ons voorstel, om ons even te triggeren, om iedereen wakker te schudden. Van hey, we moeten iets met dat plein. Ja. En uh, ja, inderdaad, een aantal jaren later zien we nu inderdaad op de hoek iets verder weg het, uh, het voorstel voor een hoge toren. 10 lagen, 8 lagen, ik weet niet. Ik, ik denk dat het wat fors is, maar uh, dat kan niet op de stoel zitten van die architect en lijststromen, maar. Het, het lijkt me wat aan de forse kant, ja. Voor, ja? Over, ja. Je zou, ja. Als architect zou jij zeggen tien lagen is wat te hoog. Ja. ja? Op zo'n plek is dat uh, <laughs> contrast met, met de omgeving. Ja, nou, ja ik, ik bedoel, de, de, de, maar... de skyline van Goor, of zo, weet ja, je. niet, Dat is ja. ook wel eens. Maar we moet ook oppassen natuurlijk niet uh, uh, allemaal hetzelfde willen te zijn. En ja. dat zit natuurlijk in Tilburg, ja. een soort torenallee. Uh, Eindhoven heeft een torenallee, straks in Stijp S, ja. Ja. Breda hetzelfde. Nou laat die grote steden dat prima uh, op zich nemen. Ja. En laten dorpen hun kwaliteit ook behouden. En, ik vind, uh, wij beoordigen. hebben onze Sint-Jan van verre herkenbaar. Laat het daar maar even bij blijven. Er zijn heel veel steden geweest waarbij het nooit hoger mocht worden dan de kerktoren. De ja. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Nou. Duidelijke taal. En dan, zou ik ook weer in de krant staan. Alweer even geleden, daar was het, uh, dan, we het van 30 november. Ja, Het gedoe met de lijststromen. Zwarte bladzijde voor uh, lijststromen. Dus ik hoop dat uh, de ruziemakers uh, snel uh, zeg maar. Uh, ja, ...toch de, de wijste en de meest verstandige weg, weg kiezen. ...want onder Johan de Koster is dit nooit voorgekomen. Ik vind het triest. Mensen gaan fuseren en dan de ego's gaan ruzie maken... ...en dan krijg dit. Ik vind het een trieste ontwikkeling... ...en inderdaad een terechte zwarte bladzijde. Dus lijstromen. In hemelsnaam ben verstandig en ga weer normaal aan het werk... ...zou ik zeggen vanuit deze kant. Nou, dat was mijn nieuws. En dan gaan we naar onze eerste gast. Dat is uh, gast, Cornel Ederhooi. Raadslid en Rielse Herenboer... Ik vond er overigens wel een leuk artikel, Corné, van, van Nico de Beer. Hij heeft toch een heel aardig artikel geschreven. Het enige wat ik daar in het artikel miste was... Met geen woord heeft hij geschreven over jouw raadslidwerk. En is dat een bewuste keuze of hoe komt dat nou? Uh, nou, er is eigenlijk nauwelijks over gespro ges gesproken. Want ik had deed dat helemaal al op het eind van het interview dat Nico pas in de gaten kreeg dat ik ook... Uh, ook een was. Uh, raadslid was? Raadslid was. <laughs> nou goed, het was niet het doel van het interview. Dus ik heb het er zelf niet bij, uh, niet bij gesleept. Eigenlijk bewust niet. Omdat misschien dan mensen denken dat, uh, dat je dingen door... Uh, tot dingen bij elkaar te pakken, dat je daar ergens uh, politiek nog wat gewin uit wil halen. Dat wou ik zeker niet. Dus ik heb bewust uh, gezegd van nou... Uh, niet wel een stukje schrijven over hetgeen wat ik deed op agrarisch vlak. En uh, hoe wij als bedrijf zeg maar uh, runnen. En uh, dat, uh, dat is de reden dat het zo gelopen is. Maar, uh, maar goed, ik ben er verder niet geheimzinnig over dat ik ook raadselig ben. Nee. Maar je hebt in ieder geval een geweldig bedrijf opgebouwd. Corné de Rooij, ja ik lees het even voor. Boert goed, vindt het trouwens een leuke kop op karakter en discipline. En dan denk ik van, heb je daar alleen maar karakter en discipline voor nodig? Of toch ook een stukje zakelijke inzicht? Want jij hebt een bedrijf opgezet, werd er dus niet om ligt Nee, inderdaad. Ik denk inderdaad dat het niet alleen karakter en discipline is. Zakelijke inzicht is er denk ik ook altijd wel, wel geweest. En ik denk wel dat je dat nodig hebt. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat je gewoon een beetje een brede kijk op de wereld hebt. En... Ja, dat je niet alleen op je eigen erf probeert de zaken inzichtelijk te hebben, maar ook wat, wat ruimer kijkt. En dat heb ik wel altijd getracht te doen. en uh, Ik was altijd erg, erg geïnteresseerd van wat er om mij heen gebeurde. En niet alleen in mijn eigen dorp, maar ook nog verder. Dus uh, ik wil ook weten wat er in, uh, in Europa speelt en, en zelfs ook naar de buiten. Niet op, alle, niet op detailniveau, maar toch, je wilt toch wat de, de grote lijn volgen. en uh, Ik denk ook wel dat je daar zakelijk ook wel weer als je voordeel uit kan halen als je inderdaad ook, uh, ook dat een beetje volgt. En dat je dan daarna toch nog tijd hebt voor jouw raadslidwerk, dat vond ik echt euh, fantastisch om het te horen. Ik bedoel, ook dat kost ook de nodige tijd. Ik denk, als je dat serieus wil doen, dan gaan ook daar de nodige uurtjes in zitten. Inderdaad, in politiek daar gaat uh, veel vrije tijd in zitten, zeg ik wel eens. En uh, je kunt het dan ook alleen maar doen als je het graag doet. Politiek heeft mij altijd wel geïnteresseerd. En, uh, het is jouw eerste zittingsperiode, hè? Ja. ja. ja. Ik heb, uh, voor deze zittingsperiode ben ik al wel vier jaar actief geweest uh, als commissielid bij uh, uh -huh. het CDA. Dus euh, ik was er al wel, wel bij mee bekend. En euh, ik wist ook al wel, wel dat er best wel wat tijd in ging zitten. Uh -huh. Maar euh, evengoed euh, vind ik het een, euh, ja, een mooie job. Ja, ja, ik ga jou een gewetensvraag stellen. Ik, euh, het was straks op het kanaal hoor ik dat uh, Rino Kan heeft gesolliciteerd... naar de functie van uh, onderkoning van Nederland... ofwel vicepresident van de Raad van State... Hè. terwijl iedereen zegt dat dus... Uh, hoe heet de bekende minister ook weer? Donner. Donner, het donner, moet gaan worden. Ja. Wij zouden dat gaan gebeuren. Zullen we, daar, zullen we hier eens een wetje op in? Een wetje van maken. Donner. Wie gaat het worden? Donner. Ja? Uh, ik denk dat Donner een hele goede zou zijn. Maar uh, ik vind Donner ook heel goed in de functie waar wat hij nu zit. Dus uh, in die zin uh, wil ik me ja. ook daar niet graag kwijt. Maar, uh, ja. uh, en nooit kan als de man van de Sociaal Economische Raad. En uh, ja, hij mocht solliciteren. Ik bedoel, uh, Rutte zei van, hij He doet het heel transparant via een advertentie. heeft hij gezet. De man heeft gesolliciteerd. solliciteerd. Het is natuurlijk een kei van een vent. Dus uh, ik ben één minuut, Maar ja. ik zet ook in op, uh, op donderdag. En dan denk ik van, nou uh, Rutte... Dan had hij die advertentie wel achterwege mogen blijven, want iedereen vindt dat dit moet worden. Ja. Mm -hmm. Ik had Met een, een beetje... ander vraagje nog even. Je zei net de opmerking van: uh, Ja, ik kijk verder als alleen maar het land waarop ik werk. Ik kijk ook over de grenzen en ik kijk zelfs nog op mondiaal niveau, heb ik dat zo goed begrepen? Ja, goed. Ja, ja, Waar, waarin uitzicht dat? Hoe, hoe, hoe, hoe uh, gewoon? Hij boert ook in Oost-Duitsland, voormalig Oost-Duitsland. Ja, ja, nou, ja, precies, ja, maar ja. Uh, ik noem maar iets geks. Uh, ik, ik volg ook uh, hoe. Hoe uh, werkt dat? Nou, uh, Je hebt een aantal vakbladen en, uh, en ook via de mail krijg je tegenwoordig van alles binnen. Dus uh, als ik lees dat in Amerika uh, de, tarwe, de tarwe staat te verdrogen, dan, dan neem je dat toch in je achterhoofd mee. Van, nou, dat kan dit of dit tot gevolg hebben. Hè? Die prijzen kunnen stijgen, mm -hmm. die prijzen kunnen dalen, dus dat soort dingen. Probeer je wel een klein beetje mee te nemen en dat doe je niet allemaal bewust. Maar onbewust pak, pik je die dingen op en, uh, en ik denk dat je onbewust die dingen toch, toch ook gebruikt. En, en ook soms bewust natuurlijk. Maar, uh, dan was, nou, bij jou, zin... was bij jou altijd bekend... ...wanneer jij zeg maar, dit uh, boerenbedrijf in zou gaan... ...en dan een beetje toch in een soort... ...in de managementachtige sfeer... ...want in feite, ja, je management... ...je als boer zeg maar, al jouw activiteiten. Als je activiteiten. Ja, dat klopt. Maar goed, dat is, dat is in de loop der jaren zo gegroeid natuurlijk. Ik heb natuurlijk uh, wel echte ambities gehad. Ik heb... ...ik zei het dus straks... ...op mijn heel gezeten, maar dat heb ik niet afgemaakt. Op een gegeven moment had ik zoiets van... Nou, ...ik wil de landbouw winnen, heb ik nou, ben ik naar de landbouwschool gegaan... En uh, ja, dit is eigenlijk toch wel iets wat, wat ik echt wou, dus uh, in die zin uh, heb ik eigenlijk wel waar kunnen maken... Waar eigenlijk toch min of meer mijn droom was, ja. Hmm. En jij kon goed rekenen, want uh, dat heeft jou zover gebracht, zo le lees ik in het artikel. <lacht> nee, inderdaad, ik had altijd heel goede cijfers voor rekenen, dus dat uh, ja, ja, ging het, me makkelijk af. Ja. Het staat er zo mooi, ik lees echt even voor. Nu verzet de gepassioneerde agrariër 13.000 ton aardappels per jaar en bewerkt 700 hectare land... Heeft een groot pluimveebedrijf in Riel, in Diece een akkerbouw-rundveebedrijf, in Zalbommel een rundvee- en pluimveebedrijf, in Zeus-Vlaanderen een akkerbouwbedrijf en een groot melkveebedrijf in Duitsland. En, en toen dacht Neemland. ik, toen ik dat las, hoe doet hij dat? Hoe krijg je dat uit? Ja. Maar je zet hier en daar dus inderdaad zeg maar, een, een soort pachtboeren neer, of in ieder geval mensen die voor jou werken. Ja. Want je hebt twaalf mensen in dienst inmiddels. We hebben twaalf mensen in vaste dienst, maar we hebben ook nog best wel mensen die uh, op, op basis bij ons werken. Met name bijvoorbeeld in die aardappelteelt ja. hebben we te, vooral te maken met pieken. Ja. Maar uh, we hebben inderdaad een aantal goede mensen. En uh, bijvoorbeeld in Duitsland uh, zit een, uh, een jongen die, die daar prima de zaak leidt. Hein, maar dat geldt ook in Salbommel. In uh, nou, dat moet, ja, ook wel, dat moet ook wel. Je kunt er niet allemaal uh, elke dag. Uh, vanuit ja, Riel nou, proberen aan te sturen, maar je kunt niet alles vanuit uh, Riel ja, regelen, dus ja. je hebt gewoon goede mensen nodig ja. die voor jou uh, de zaak uh, goed behartigen. Maar hoe dan ook, uh, je moet daar toch contact mee houden, het is niet zo ja. van, dat doe ik eventjes erbij. Nee, maar uh, er hij, reed hij reed even af, op speel. neer, hij reed ja. even in twaalf uur op neer, blijkt dat hij kan, heeft reed die heftige rugklacht dan gehouden. Nou, ja, precies. Dat is gelukkig achter de rug. Dat is gelukkig achter de rug, dat was achteraf ook niet zo handig, als ik er op van, dat was ook niet zo slim om in één op en neer te rijden. Toen, toen vond ik dat gewoon, of vond ik dat er moest, want uh, ja. Ja, mijn tijd, tijd is altijd een beperkende factor. Ja. Alleen uh, als ik nu naar Duitsland ga, blijf ik minimaal één nacht daar. Dus uh, ja. om, om, om dat te om voorkomen, dat ik geen twaalf uur meer in de auto zit. En een van de eersten die beschikte over een mobiele telefoon en dus op het land de handel bedreef. Is het letterlijk zo altijd gegaan? Er is zo eigenlijk al ruim voordat het gsm netwerk bestond, had ik al inderdaad al een mobiele telefoon. Ik had wel bedacht, ik was altijd druk, was, ik was aan het werk. Ik zat zelf op de trekker of in de stal en, en ik wist wel van nou, als je ook je handel en wandel wilt doen, moet je ook kunnen communiceren. Ja. En uh, dat gaat niet meer als je s'avonds om 11 uur binnenkomt, als je dan nog mensen wilt, uh, dat lukt niet meer. Nee. Dus uh, ja een trekker op de telefoon of een, een telefoon op de trekker... Ja, dat zou ik, wel, zou ik wel als een uitkomst. Dus ja. ik was ja. een van de eerste die... in uh, ja. Ja. eigen trein je... heb je geen boete natuurlijk. Nee. <laughs> ook dan niet, nee precies. <laughs> je rijdt op je eigen land. <laughs> ja. uh. Maar toch, ik denk man dat je op die trekker ook moet opletten wat je doet. Ik bedoel. Ja. Of, dus je, je moet toch wel overal oren achter in je hoofd, of ogen achter ja, in je hoofd maar, hebben. Ja, maar bel het tijdens trekker rijden. En dan nog je politiek. Of je ja. zet hem heel stil leven ja. stil. <laughs> dat kan ook nog, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. Dan nee, nee, dan, uh, nee, dan uh, gaat het niet vooruit. Precies. Mag ik eens een vraag stellen? Is de trend ook? voor boeren om uh, internationale zeg maar, te opereren? Of zijn boeren toch nog gelegen om heel lokaal uh, te blijven? Nou, dat is heel verschillend. Kijk, er zijn uh, best wel boeren die echt op hun eigen erf hun dingen heel goed doen en kunnen. Maar ja. ik zie ook al meer collega's die toch hun bedrijf ook verder uitgebreid hebben. en, en Ook bijvoorbeeld uh, in Duitsland en, en, en België of, of waar dan ja. ook. Uh, ja. Uh, ja. ...gevestigd zijn of vestigingen hebben. Er zijn ook heel veel Hollandse boeren die in het buitenland uh, een bedrijf hebben. Dus die geëmigreerd zijn, ook ja. daar wonen. Ja. En, uh, je kunt bijna ja, ja, Maar even, de, de, de, dat is geen ja, een andere soort boeren. Maar de, de, de, de, de rozen teelt in Zuid-Afrika, waar ja. de, toch Nederlandse partijen gewoon hun rozenkwekerijen ja. hebben. Ja, ja, en, ja, Vanuit Nederland ook bestieren. Dus ik kan me voorstellen, ik weet niet of dat in elke. Elk... Nou, een Nederlandse land- en tuinbouwondernemers zijn echt wel fanatieke ondernemers en die kun je eigenlijk bijna op heel de wereld ook tegenkomen. Ja. Als je in Brazilië komt, kom je Hollanders tegen en inderdaad in Afrika ja. eh, kom je Hollandse boeren tegen. In Amerika, in Canada, ja, noem maar op. Hè. De beeld bloem, de ook, dat is ook ja. gigantisch. Ja. Ja, en, ja, en inderdaad op allerlei ja. uh, terreinen. Ja. Ja. Ik weet dat een stuk dat jij er bijna nergens spijt van hebt, althans dat je niet te veel hooi op je vork hebt genomen. En ik lees ook, ik heb eigenlijk alleen maar spijt van dingen die ik niet heb gedaan. Wat ga je nou doen dan? Wat zou je nou graag willen opzetten? We Want gaan... je ben, eigenlijk ben je een soort joep van een nieuwe huis. Jij koopt bedrijven op, op uh, maakt ze weer winstgevend en begint te draaien. Ja, wat zou ik nou opzetten? Kijk, koeien, van thuis uit zat, ik, zat ik natuurlijk niet in de koeien. Dus dat vond ik wel heel mooi om daar toch uh, in, in te beginnen. En ik moet zeggen, het is ook wel aardig uh, gelukt. Uh, het voordeel misschien van mijn bedrijf is wel dat ik verschillende dingen om handen heb, dus ik, ik zit niet puur op één tak. Er zijn heel veel collega's die puur op één, uh, zijn gespecialiseerd op één tak en die willen dan ook alleen maar op één tak uitbreiden. Mm -hmm. Het mooie van mijn bedrijf zeg ik wel is dat ik makkelijker kansen kan benutten omdat ik niet per se zeg van nou ik wil per se die weg inslaan als er een, ja, een kans zich voordoet of er komt iets op mijn pad waarvan ik denk van hé, hey, dat is interessant. Ja, dan, dan dan ga ik dat bekijken onderzoeken en onderzoeken. Uh... Je kunt je eigenlijk permitteren zeg maar, om uh, ondernemer te zijn op de wijze zoals je dat nu bent. Hè? Want jij hoeft niet, uh, ja, je, de koeien moeten wel gemolken worden. Maar je bent toch een ander soort ondernemer dan de, de, de, de reguliere boer, als ik het zo mag zeggen. Dus ja, misschien wel. Ja. Ja, ja. Ik vind het wel heel knap hoor. Heel knap. En je hebt een spreiding natuurlijk, een risico. Een van, ja, als het bij de kippen slecht kan, gaat, dan kan het bij die taak goed gaan. Dat klopt. Dus, dus je bent niet meteen helemaal zo, boh, ja. ik... Uh, hm. Klopt, is dus inderdaad ook een, een voordeel van het bedrijf zoals wij het hebben. We hebben diverse takken en we hebben elk jaar wel iets wat, wat minder goed loopt. heb ik elk jaar wel iets wat... Er staat de, en, hey, daar iets zelfs tegenover, mogelijk. En dat heeft ja. inderdaad uh, zijn voordelen. Maar ik sta er wel van te kijken waar je de tijd haalt. Ook al heb je ja. overal een manager zitten. Je ja, hebt ook een toch. gezin met drie kinderen en... Uh, Mm. Ik, en je heb, ik spreek je vrouw wel eens en ja. denk van nou, die, uh, hè, die heeft toch wel uh, ja, ook heel veel zorgen voor het gezin, want de man is denk ik weinig thuis. Mm. Dat denk ik ook, ja. Nou dat klopt, uh, mijn vrouw vangt thuis de zaak heel goed op, uh, ja. uh, mijn vrouw is er als de kinderen thuiskomen Daarom en... en Daarom nou, die ook... lijn er niet onder, dat wil ik niet zeggen, oh. maar... Ja, dat is toch wel heel druk. Oh, maar uh... Ik denk als je daar gewoon met elkaar goede afspraken over maakt. Ja. Dan, uh, en ik denk dat het een toch een, een beetje zal leiden. Omdat dan, ik denk als je een succesvol ondernemer wil zijn dan kan dat niet van acht tot vijf. Dan moet je denk ik oh, hey, uh, hey, hey. heel veel uurtjes uh, draaien in de week, er veel voor over hebben, dingen laten schieten. Ja. En dan bereik je het hard werken. Maar dat is op, je, op jouw lijf geschreven en dat doe je ook graag, lees ik uit het artikel. Ja, ja, ik nou denk, ik denk, dus denk dat je het alleen maar goed kunt doen als je het ook graag doet. Dus, ja. uh, en als je ja, een partner hebt die achter voor, je staat. Ja. Ja, ja, bedoel, je en die erachter staat in al die andere ja. taken op ja, net Dat is een bedrijf in oost duitsland dat, dat, dat, dat koop je op, dat wordt gemoderniseerd en uh, daar heb je een bedrijf van gemaakt en daar heb je een soort zeg maar, bedrijfsleider opgezet. Ja, inderdaad. Maar hoe onderhoud je die contacten? Gaat het telefonisch of ga je er eens in de zomertijd heen? Hoe, uh... nou, in het begin ging ik er elke week naartoe en nu ga ik er maar om de vijf tot zes weken naartoe. Ja. Uh, voor de rest hebben we contact per telefoon, ook wel via de mail. Uh, maar goed, ik heb in Duitsland een heel goede man zitten die heel goed snapt wat er moet gebeuren. Dus uh, we verstaan elkaar heel goed, dus we hoeven elkaar echt niet elke dag te bellen. Dus... Oh. Uh, maar goed, het is wel natuurlijk wel een, een voorwaarde dat je iemand hebt waar je ja, toch wel op kunt vertrouwen. En die, die begrijpt wat jij wil ja. en, en, en andersom natuurlijk ook. Hoe kom je aan die mensen aan? Zeg maar? is dat, want want die, in Thuisland was dat niet in België? Ja. Gewoon ja. Belg. ja, ja. via de normale sollicitatieprocedure of ons ja. kent ons of hoe werkt dat? Ja, Dit, dit, dit is eigenlijk een beetje een toevalskwestie uh, geweest. En, uh, ik, ik had een uh, Hollandse jongen uh, die heeft daar een jaar gezeten en die jongen wou prima werken. Uh, alleen die kregen toch niet gemanaged, dus ik moest daar toch veel te veel zelf aan bijsturen, eigenlijk bijna dagelijks. Uh, dus ik had eigenlijk al heel snel gezien van nou, ik moet iemand anders hebben, want anders krijgen we het daar toch uiteindelijk niet goed, uh, niet goed op de rails. Ja. Toen zijn we gaan rondkijken, hebben we een paar keer geadverteerd en, en via die advertentie ben ik niet bij hem terecht gekomen, maar wel bij iemand die, die, ja, die contacten had. En, en zodoende is er contact tot stand gekomen en uh, ja. Ja. Ja, dus zijn we tot deze oplossing gekomen en, en het werkt prima. Jouw veestapel beslaat maar liefst 1400 runderen. Nou, dat is geen kleinigheid. Ik denk dat de herenboer van Puinbroek zoveel neerstaan op Garpen en over. Nee. nee, dat is een aantal hoor. Dat is, dat is gigantisch. Dat is echt gigantisch. En uh, als je dan ziet ook... Maar jij verbouwt heel veel aardappelen. De witte aardappelen en met name voor de frieten. Dat klopt. Is dat ja. een beetje de, de, de uh, grote afzet? Ik mag uh, geen reclame maken, maar... Een heel bekend zeg maar frietondernemer die overal zit, van die hele hoge palen en zo, daar lever jij aan? <laughs> nou, niet rechtstreeks. Wij leveren bijna al ons aardappel aan McCain en, of aan Lamp Westermeijer, Dat zijn twee grote frietverwerkers in Nederland. Ja, ja. Uh, beide leveren trouwens aan McDonald's, dus er komen uh, ja, van ons aardappelen Die de naam die ik niet mocht zeggen, maar. Ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja, sorry, ja dat is, ja, is zo'n zo gangbaar iets. Ja, ja. ja. ja. <laughs> Dus, dus wij leveren inderdaad uh, regelmaat aardappelen voor, voor McDonald's, ja. ja. Vaak lees ik ook, uh, ik jij ben bezig bent met het denkwerk en dat is dan weer steeds de basis van nieuwe projecten en ondernemingen. Dan denk je van, hoe, hoe, hoe, hoe maak je dat onderscheid? Of heb jij, ga je ook met je voeten zeg maar, op tafel liggen en uh, denken van, uh, wat ga ik nou weer eens doen? Of hoe, hoe, hoe, hoe onderneem je? Of sta je nou even stil? Stilstand is weer achteruitgang. Hoe, hoe ben je bezig met de toekomst? Nou, dat is een lastige vraag. Um, dat is iets waar je volgens mij een beetje continu mee bezig bent. Uh, soms ja? zie je dingen en denk je van hey zou dat iets uh, voor ons bedrijf zijn of zou ik die toepassing uh, kunnen gebruiken? Um, maar ook, ook als ergens er iets, uh, ja, iets te koop is of wat dan ook, dan, dan kijk je dat toch naar met de gedachte van hé, hey, uh, is dat misschien interessant? Maar goed, ik denk niet dat ik daar de enige in ben. Ik denk dat heel ja. veel mensen en heel veel ondernemers op die manier uh, bezig zijn. Het is niet ja. zo van. Uh, ik ga vandaag werken en dan vijf uur stoppen en dan ga ik een uur nadenken hoe ik uh, hoe nee, nu verder ga met ondernemen. en nee, zo werken die, is toch iets waar ja. je gewoon continu... Uh... Maar even om zeg maar, de aantallen. Jij beschikt over een opslagcapaciteit van 10.000 ton aardappelen verdeeld over vijf opslaglozen. Dat is een smak aardappelen, hè? 10.000 ton. Ik heb geen idee. <lacht> Lijkt me veel. Ja, Ton is duizend, duizend, duizend kilo, dus Reken reken maar uit. <laughs> dat is toch niet gering? Nee. Ja. Ik, vind, ik vind het ja. grandioos. Nou goed, de frietfabrieken die willen het hele jaar door friet maken. Dus dat betekent dat ze heel het jaar ook aanvoer moeten hebben. Ja. En ja. aardappels worden zeg maar gerooid van juli tot, tot en met oktober. Het is hier ja. Maar dat betekent dat er gewoon nog een hele hoop aardappelen. Maar dat, dat, dat, dat gebeurt ja. niet alleen bij ons. Er zijn ook genoeg ja. collega's die ook aardappels in opslag hebben. Dus ja. in die zin is het niet echt uniek wat wij doen. Maar we hebben natuurlijk ja. al best een behoorlijke veelheid zitten. Ja. Ja. Maar je kijkt ver over de grenzen heen. Je hebt het ook geprobeerd in, in Polen. En dat is daar toch kennelijk niet gelukt. Omdat de communicatie en de bureaucratie daar echt enorme struikelblokken zijn. En dus ja, wat dat is er moeite mee hebben zeg maar, dat je daar een, een, een eigen bedrijf opzet. Ja, ik ben lang geleden met een neef van me, een jaar of 15 geleden, zijn we verschillende keren in Polen geweest. Want ik zag er eigenlijk uh, toch wel kansen. Uh, alles was daar goedkoop. En zeker toen in die tijd... Ja. Uh, ja. Um, dus we hebben er echt wel getracht om daar iets op te zetten, maar uiteindelijk bleek dit toch niet te lukken. roerend goed kon je niet op je naam krijgen, ja. je moest er dan uh, een soort Poolse BV opzetten. Ja. En dan moest dan een Poolse stroom aan in van minimaal 51%, ja. dus dat vonden we allemaal net te gevaarlijk. Ja. Dus uiteindelijk hebben we dat toch niet doorgezet. Bovendien, de taal is een, een barrière. En, en bureaucratie in Polen is ook, is ook wel hetzelfde. Uh, misschien wezen. willen ze dat natuurlijk ook gewoon voor de, dat ze eigen mensen, Polen zelfs bedrijven gaan, ja. gaan beginnen. Dat ze dat op die manier willen stimuleren. Nou, het was, wel een soort, uh, het was toen inderdaad een soort bescherming van de overheid. Van de overheid die wist ja. van, nou, vanuit Europa zijn er best wel mensen die in uh, Polen iets, iets willen gaan doen. Vooral omdat dat goedkoop was. Dus ja. laten we maar... Ja. Uh, ja. De regels dusdanig maken dat we ja, toch in ieder geval onze Poolse mensen de voorkeur uh, kunnen ja. geven. Ja. Nog even naar een andere activiteit van jou, Corné. Uh, uh, fietsen wordt het goede doel. Ik heb begrepen dat jij toch een aantal keren de Alpe op wilt. Heb je dat al gedaan of moet er nog van gaan komen? Dat heb ik nog niet gedaan. Sterker nog, ik heb nog nooit gezien uh, die Alpe uh, en, en je durft die uitdaging aan? Ja, ik heb de laatste paar jaar ben ik weer fanatiek aan het fietsen. Ik heb vroeger ook... Uh, ook, ook best wel fanatieke fiets. Dat is toch een hobby van je? Ja, inderdaad. Ja. En uh, Ik denk met uh, een goede training dat het wel zou kunnen. Alleen uh, uh, we zouden met een goerlose club aangesloten ja. bij een andere club half du zes gaan fietsen. Alleen uiteindelijk is dat niet gelukt want we hebben geen licentie gekregen. Dus we zijn nu aan het nadenken om een soort goerlose alternatief te gaan bedenken. Om toch uh, een soort uh, actie op touw te zetten, een sponsoractie. Met daaraan een prestatie gekoppeld. En, uh, ik heb dus straks niemand gesproken van WTC De Helle. We willen kijken dat we ja. met een aantal mensen van de wielerclub ja. hier in Goorlen ja. Ja. Uh, om, om dierbij te betrekken en, en kijken dat we gezamenlijk iets kunnen organiseren. Ja. ja. Hoe vaak fiets jij? In, uh, heb je daar nog tijd voor? Hoe vaak doe je het in de week? Uh, de laatste twee maanden maar één keer in de week, maar in de zomers probeer ik wel een paar keer in de avond te fietsen, ja. dus, uh, dus dat varieert van één keer in de week tot vier keer in de week of zo. Grandioos. Corné, ik vond het een heel aardig gesprek en uh, we, we zijn toch wel iets uh, duidelijker wat voor type en Pieter achter de figuur van, uh, van uh, Corné zit, Corné de rooi zit, boert goed, discipline. dat straalt ook een beetje uit. Hij straalt zelfverzekerdheid uit, vind ik eigenlijk, dus uh, heel veel succes voor de toekomst. Oh, dankjewel. En we gaan naar een muziekje en ik heb daarvoor uitgekozen een, uh, een wintersmelodietje, dat heet Wintersteel. Wordt gezongen door Mike Bett en David Essex. Je hoort van die mensen eigenlijk helemaal niets meer. Het uh, dateert uit 1982 en het is geschreven door Mike Bett en Tim Rice. En Tim Rice is lange tijd gekopt geweest aan Andrew Lloyd Webber. Luister maar eens. Mental, up to you and me. On a worldwide scale, we're just another winter's tale. Dat was hem. De wintersteel. Ik vond het een heel sfeervol melodietje. Pas helemaal aan deze tijd. Nou, onze volgende gasten zijn Jeroen Wouters, architect. En met name gaat het dan over de leegstaande kerk, eh, Marie Boodschap. En ook is aangeschoven de penningmeester van het Bestuur. Dat is eh, Ad van der Brugge. En... Jeroen, ik, ik kijk altijd even op internet, zoals, of ik wat over de mensen aan de weet kan komen. En die is uh, genadeloos hoor, die uh, vertelt ja. alles. Ja. En, maar je bent al lang in, de, in, in, zeg maar, in die branche aan de gang. Je hebt ook uh, gebouwd het P10-gebouw in Tilburg. Ja, Heb jij, uh, ja, Je hebt ook de Boteloods in Eindhoven gedaan. Nee. Nee? Nee. Nou, dan, dan staat het verkeerd op hoor. En daar stond dus bij: stond stond bij het Piestiengebouw, maar ik vond het heerlijk. Sober, ingetogen, esthetisch, vernieuwend, zorgvuldig en eigenwijs uitgewerkt. En bij de boteloodse Eindhoven stond zorgvuldig uitgewerkt. Ik denk, best staat nou het verschil tussen eigenwijs uitgewerkt en zorgvuldig uitgewerkt? Kun jij dat? Ik uh... bedoel dus met eigenwijs uitgewerkt. Dat zeggen ze althans van jouw zeg maar, ja, architectonisch kunnen ten aanzien van het Piestiengebouw. Eigenwijs uitgewerkt. Nou ja, ben je een moet... eigenwijs architect? Nee, nee, muziek maak ik helemaal niet, helemaal niet. Nee. Tegendeel ligt gezegd. Maar ik begrijp een beetje wat ze bedoelen en ik denk dat het te maken heeft met. Uh, nou ja, als je het, het PS10 gebouw ook kent, het is een niet alledaags gebouw in, uh, in deze regio. Ook is zijn detaly. Het valt op. Het valt zeker op, ja. inderdaad. En uh, nou ja, zo'n aardig sponsje natuurlijk met de locatie waar we het nu over direct ja. gaan hebben. Dat was een kerk die uh, in de, nou ja, een lastige wijk uh, stond. Hm. Uh, nou, er waren uh, verschillende brandjes inmiddels uh, uh, gesticht in het, uh, in het kerkgebouw. Uh, dat was overigens geen kerk met een monumentale waarde. Ook geen beeldbepalend gebouw ook in de buurt. Maar goed, je ziet toch, die kerk heeft... Uh, uh, wel een bepaalde positie in de wijk en uh, nou, uiteindelijk zit in het nieuwe gebouw is er ook uh, een kleine kerk weer opgenomen met uh, de parochie mm -hmm. uh, en de locatie aan zich is dus nog zowel voor het wonen nou, als als wijkcentrum is erin uh, terechtgekomen. dus die centrale plek die de kerk had is in feite weer vervuld met ja, andere mm -hmm. voorzieningen. Mm -hmm probeer je nou echt zo'n opdracht echt binnen te krijgen is dat een, een ontzettende uitdaging want ik kijk dus naar die uh, ja, toch in feite partige kleuren impressie in, in de krant van uh, 3 december een eerste schets van de herontwikkeling en dan zie ik aan de onderkant ook een aantal ramen ingebracht Dus dacht ik zo van, was mijn eerste indruk van hé, hey, het is toch wel van buiten als van binnen een rijksmonument, mag dat zomaar? dan kijk ik ook even naar de penningmeester mag dat zomaar? Nou, of wordt daar nou, straks ontheffing voor gegeven nou, we mogen van buiten niet veranderen is gezegd, maar natuurlijk wordt er geprobeerd om, om toch uh, wat meer licht te krijgen. Ja. En daar is de architect voor om dat te onderzoeken en er zal zeker geprobeerd worden denk ik ja. om toch nog wat te bereiken. Ja. Uh, het zal zeker niet de bedoeling zijn om het gebouw helemaal uh, te veranderen. Het moet natuurlijk zijn, zijnzelfde uitstraling houden, maar ja. Uh, ja, er zal toch hier of daar misschien wel iets moeten veranderen wat eventjes... Ja. Uh, langs het kanaal goedkeuring moet. Ja. Maar teken je daarop in, Jeroen, want je bent toch uh, beslist geen onbekende architect in deze regio. Teken je daarop in of zoek je zo'n uh, wil je graag zo'n opdracht binnenslepen of hoe gaat zoiets in zijn werk? Uh, nou, dan zal ik heel kort toelichten. Uh, ik ben zelf woonachtig in de Vermalsstraat. Uh, notabene denk ik een, een 150 meter van de kerk verwijderd. Uh -huh. Uh, dus het viel me natuurlijk wel op dat een aantal jaar geleden de kerk leeg uh, kwam, was me ook wel bekend. Uh, en ja, het um, bisdom uh, Den Bos heeft daar uh, een aantal partijen voor geselecteerd, waaronder uh, mijn opdrachtgever ook om een in te schrijven voor dat project ja. en nou ja, deel te nemen en uh, een bieding te doen, zeg maar, ja. met, samen met een plan. Ja. Nou, uiteindelijk zijn wij dat geworden, uh, er waren nog wel een paar andere woningbouwontwikkelingen uh, geloof ik, maar wat grotere appartementen, nou ja, als je ziet in Gorlen, daar zijn natuurlijk al behoorlijk wat grotere appartementen en juist... Ja. Deze opdrachtgever richt zich met name op de wat kleinere appartementen. Ja, ja. en voor de starters daar hebben ze het over. Hè? Ik vond we starters. Het een woonplaats. Een veertigtal appartementen ja. voor starters. Ja, veertig. Ja. Veertig, ja. ja. Ja, nogmaals, dat zijn plannen. Dat, ja, dat kan ik ja, wel degelijk uiteraard. veranderen hoor. Dus, ja, uh, je ja. moet zelf zien dat er natuurlijk uh, zo'n plan is niet 1, 2, 3 gemaakt. Nee. Uh, zeker omdat het met een bepaalde ja, bestaande, bestaand gebouw uh, gaat. En ja, u geeft zelf wel aan, het is natuurlijk een gebouw wat een hele robuuste uitstraling heeft. Nou dat is iets wat wij dus absoluut willen behouden. Dat karakter ja. van het gebouw, dat moet je in stand houden. Ja. Je kunt ja. dat absoluut niet ver, ja. Ja, ik noem het even onmiddellijk, verkrachten door allerlei ja. toeters en bellen aan de buitenkant. Juist ja. dat karakter van het gebouw is dat massieve, robuuste karakter. Nou dat ja. willen we behouden, alleen inderdaad wat... Uh, uh, de heer Van den Brugge ook al aangeeft... Uh, er moet in gewoond worden... en juist uh, uh, de Rijksdienst voor uh, uh, Cultureel Erfgoed... Ja. die weet ook... Ja. Wij, moeten, wij moeten iets doen aan zo'n gebouw... of wij moeten iets toestaan aan zo'n gebouw... wil je dat ja, op de lange termijn... nog een duurzame invulling geven. Ja. Ja. En dat is natuurlijk wel... dan moet je realiseren dat een duurzame invulling is... in dit geval met, met woningbouw. Op het moment dat we naar allerlei particulier initiatieven gaan... die ook in de selectie ronde mee, uh, dongen, Ja. Is bestaat het gevaar dat dan een aantal jaar zo'n functie uit zo'n gebouw trekt? Nou, dan heb je uiteindelijk weer een leegstaand gebouw. Dus uh, uh, natuurlijk snap ik de reactie van uh, de gemeente dat ja woningen weer zoveel woningen. Maar a gaat het hier om woningen die uh, voor de woonstarters de staat starters in de krant. Maar het zijn woonstarters en dat is net iets anders. Dat zijn mensen die letterlijk net voor de eerste keer op de woningmarkt uh, komen. Mm -hmm. En hypotheken, uh, ja, niet uh, zoals de, de starters dat 150.000, 180.000 euro kunnen krijgen. Maar dat gaat echt om mensen die ja, vanaf hun 100.000 euro een lening kunnen krijgen. Ja. Ja. Daar praten ja. we over. En dat ja. is een, een ontzettend weinig aanbod in, uh, ja. in, sowieso de, in de regio. Ja. Maar Het is sowieso moeilijk om als starterjongen, starten, jongens starten ja. echt ja. de ja. woning ja. maar terecht te ja. kunnen komen. Dat is komen. natuurlijk zo, dat, dat ja. er is een continue stroom van jonge ja. mensen die uit huis wil, Maar... Ja, het, het feit ja. dat ze geen hypotheek meer kunnen, ja. kunnen krijgen, dwingt ze gewoon of langer thuis te blijven wonen. Ja. Maar wat, even, wat mij toch verbazen was dat, dat uh, Bissom toch eigenlijk een vrij snelle omslag heeft gemaakt. Want ik dacht, uh, er kon dus niets hè, vanuit, vanuit, vanuit een bos. Hè. Nou, er er kon niets. Nou, er mogen er woningen in, in, in, in gebouwd worden. Nee. Nou, niet in één keer. Het dus... een beetje ambitie met Mutsaars, begrijp ik. Die was een beetje degene die toch uh, die voor de, de omslag in, heeft zorgdhagen. Ja, maar er is veel voorbereiding aan uh, geweest, want we zijn een keer bij het bisdom op bezoek geweest. En we hadden een lijstje gemaakt. Ja. Wat mag er wel, wat mag er niet. Ja. En dan was er ja, heel veel... Ja, zo ging dat. Kijk, een cultureel centrum mag er meteen contacten? in. Maar dat met wie waren die contacten in Den Bosch? Met, met de... De met, uh, bischop zelf? Nee, de bischop zelf niet. Die moest je daar niet mee? Nee, maar die uh, heeft zijn... ...onderdanen wel ingefloten... ...van zo wil ik het hebben... Precies, uh, ja. ...maar uh, ja, een cultureel centrum... ...mag er meteen in... ...maar dat hebben we alleen in Goorlen... ...helaas niet ja. eens... Uh, ja. Ja. Kostendekkend. ...dus dat komt er zeker niet... Um, ...er mag ook geen uh, moskee in... ...bijvoorbeeld... Nee. Nou, ...maar dat is, geen, dat is ook geen behoefte <laughs> nee, aan... ...in Goorlen denk ik... Nee. Um, ...maar er kwam al meteen van een, een A-hoed... Nou, ...dat was ja. in Goorlen al op twee plaatsen ontwikkeld... ...dus ja. daar kwamen we eigenlijk een beetje te laat mee... Een fysiotherapeut kwam er met, uh, met een praktijk, die wil niet daar beginnen. Een kinderopvang enzovoort, enzovoort. Dus er kwamen allerlei dingen naar voren. Maar uit de kandidaten kwam dit als beste naar voren. En zeker ook omdat die, uh, die starters met die uh, portemonnee rondom de ton. Althans een hypotheek van rondom de ton. In Goorlen nergens uh, terecht kunnen. Of eigenlijk nergens terecht kunnen. Uh, en ja, dan, net zoals Jeroen zegt, thuis moeten blijven wonen. Want op de huurmarkt kunnen ze wel terecht, maar na drie jaar of vier jaar ingeschreven te zijn, krijg je... He, in geworden ook nog iets. Nog langer nog, misschien langer, nog langer. Ik weet uit eigen ervaring dat het soms na zes jaar pas. Daarom. En op de particuliere huur is het zo vreselijk duur. Ja. Dat weet ik uit mijn eigen kinderen. Weet ik dat dat ja. is 800 euro voor een appartementje. Ja. Ja, dat, dat is zo te vragen. Ja. Dat is onbetaalbaar. Ja. Ja. Daarom vond ik het een heel. toen ik dat las, dacht ik, ja, dat is, dat ja. is ja. fantastisch. Ja. Maar het plan staat allerminst vast, lees ik. Dat benadert ook de ontwikkelaar vast uh, goed omdat er ook nog overleg met de gemeente en bijvoorbeeld de Monumentencommissie moet worden gevoerd. Het kunnen ook minder appartementen worden of grotere, zegt architect Jeroen Wouters. Dus is allemaal, alles is, in feite zijn er diverse opties mogelijk. Ja, er zijn zeker diverse opties mogelijk. Uh, de voorkeur gaat wel uit, omdat is ook de aan de ontwikkelaar, om naar wat kleinere uh, starters. Ook uh, woonstarters uh, daarop te richten. Net dat het verhaal wat ik net vertel. Maar uh, ja goed, de, de moet er moet nog zoveel informatie uh, vrijkomen, ook over de, de details van de kerk. Uh, nou ja, we hebben een voorstel gedaan. Maar dat ga je preciezer maken. En ja, dan, of dat dan 40 of 35 zou, ja, dat, dat, dat is nog even een uh, nadere invulling. En dat heeft ook te maken natuurlijk met hoe je de gevel uh, uh, aanpakt. Ja. Hè? Daar valt of staat ik denk, natuurlijk ja, ik alles denk, bij. Binnen zal er geen probleem zijn, denk ik. Nou, nou, nou. Nou, kijk, er wordt heel veel over dat aantal gevallen. Maar ja. uh, we richten ze met name over wat kleinere appartementen. En dan heb je hebt behoorlijk wat volume in zo'n kerk zitten. Maar ja. het gaat er even om van, goh, hoe krijgen we het voor elkaar dat we het karakter van het gebouw overeind houden? Ja. Zonder dat je natuurlijk allerlei donker appartementen gaat krijgen. Want dat, dat, dat is, ja. Ja, daar, daar kunnen we ook niks mee. Dus ja. dat spanningsveld, daar zitten we en natuurlijk. En daarnaast is het nog zo dat we uh, met uh, de Rijksdienst uh, voor Cultureel Erfgoed. Goed, en natuurlijk ook ja, die plannen ook bespreken. En ja, goed, ze hebben opmerkingen, en dat wordt weer verwerkt in tekeningen. Dus ja, goed, dat soort zaken, die uh, processen duren zijn heel erg lang, uh, langzaam. Of lang, langdurig moet ik zeggen. Die schets hier staat. is die van, is die van jouw hand of is ja. die door... Ja, die ja. heb jij gemaakt. Ja, die hebben wij gemaakt, ja. ja. Nou, ik vind het er niet onaardig uitzien. Nee. Zelfs met die lange ramen of zo. Dan denk ik, nou ja, dan het, het vertekent vooral het, het verandert een beetje het karakter van, van het gebouw ja. op zich. Maar ik vind het niet lelijk. Maar het nee. is een heel persoonlijke... Ik denk ook dat straks zou zo moeten zijn dat het een verzelfsprekendheid is. Als mensen ja. straks het gebouw zien, tegen. Ja. Hoe, ja. Waar, hoe, hoe, hoe was het eigenlijk verheden? Ik moet de ja. foto daarnaast houden om te zien ja. wat er veranderd is. Dat zo zou natuurlijk niet. fantastisch zijn als ja. we dat ja. voor elkaar krijgen. Ja, dat zou fijn. Zijn. Maar at, er moet iets gebeuren want uh, ik lees ook al dat de kerk toch aardig aan het verloederen is. Vandalisme, er is ingebroken, uh, vochtprobleem, uh, ja, je uh, moet er iets mee. Een gebouw waarin niet gestookt wordt, dat, dat leidt veel. Ja. En uh, een kerk, een groot gebouw met heel veel inhoud, met heel veel volume, ja, dat, dat wordt koud, dat wordt door en door koud in ja. de winter. Ja. En vochtig. Ja. Dus ja, iedere winter, ieder seizoen wordt het wat minder. En als je dan ja, een paar jaar vooruit moet kijken. Eerder alle plannen ontwikkeld zijn en goedkeuringen zijn gekomen, dan is dat nog te overzien. Maar als je dan te horen krijgt dat je niet bij de negen uitgekozen bent en dat je na 2021 of 20 komt, ja. dan is dat van nu afgezien nog tien jaar. Als dat gebouw nog tien jaar leeg staat, dan weet je even goed als ik wat er over tien jaar is. Het, maar dus even, dus het wordt manier, wel onderhouden. Het zit, zit er niet bij, want ik lees hier ook in de krant. Op 20 december, dat moet dus nog komen. Ja. wordt in de vastgesteld. welke woningbouwlocaties er van 2016 tot 2021 worden ontwikkeld. Nou, in het stuk wat door de gemeente is uitgebracht. zitten ze er niet bij. Zitten ze er niet bij? Nee, en vandaar hebben we dus gevraagd om inspraak bij de commissie Ruimte. om toch te proberen dat alsnog te bereiken. Want wij, dus je wij bent zeggen. Helemaal afhankelijk van de politiek. politiek ja. moet Je moet hier dus ja tegen zeggen. Inderdaad. En als ze dat niet doen, dan heeft de kerk een probleem. Dan heeft de kerk een probleem. Dan maar, ik op, die ook, maar ik vind ook de gemeente gewoon een probleem. Want dan ja. staat er een gebouw nog tien jaar leeg. Waarvan uh, ja, eigenlijk het college of, of uh, een deel van het college toch al eerder uitgesproken heeft. Van ja, daar moet iets gebeuren. En ja, om dan. Iemand in de steek te laten. En nou, ik, ik ben geen politicus. Maar ik vind: ja, je moet toch niet bouwen voor leegstand. Je moet bouwen voor een groep waar kandidaten voor zijn. Maar waarom zat je niet bij de negen geselecteerde projecten? Dat is een onbekend dan, ah, is, verhaal. Of dat dat uh, weten we niet. Is dat gevaarlijk? Nou, uh, plan, nee, dat is niet zo gevaarlijk. Je kan er best iets over zeggen, want ik ben er niet zo bang uitgevallen. <lacht> um, het college heeft een voorstel gemaakt, uh, dat ligt nu uh, bij de Raad. Op 20 december gaat de Raad daar met elkaar over discussiëren. Praten van nou, is dit uh, voorstel zoals het ligt goed of moeten we daar aanpassingen aan doen? Ja. Um, bij de Commissie Ruimte laatst uh, is er ingesproken door, uh, door de Kerk om het zo maar even te zeggen. Ik, vind het, uh, ik heb de verhaal aangehoord. Mijn eerste indruk was van, nou, best wel een sympathieke idee. Ja. Ik zou me voor kunnen stellen dat meerdere partijen toch op die manier denken. Wij moeten trouwens als CDA er nog een standpunt over innemen. We moeten als fractie nog een keer bij elkaar gaan zitten. En, en even goed nadenken van nou wat, wat moeten we met het, uh, ja. met het idee van de kerk doen. Uh, uh, de woonstarters, uh, hè, appartementjes voor uh, 100.000 euro ergens rond, rond het bedrag. Ik zou me voor kunnen stellen dat er wel uh, behoefte aan is. Wij vinden als, als partij, als CDA, om er toch maar iets van te zeggen, heel belangrijk dat de jongeren uit Goorla en Riel in onze dorpen kunnen blijven wonen. Dus in die zin is mijn eerste ja, indruk wel van jongens, een sympathiek voorstel. En, en ik zou me voor kunnen stellen dat misschien 20 december daar toch nog wel uh, uh, zaken bijgesteld gaan worden. Dat misschien het voorstel wat nu het college brengt naar de raad wellicht aangepast wordt, maar... Uh, we zitten met 19 ja. mensen in de raad, dus uh, een meerderheid van de raad is daarvoor nodig om, om ja. dat te, te veranderen. Heel ja, begrijpelijk. En, uh, maar, maar ik sluit het niet uit. Ja. Dat zal vanuit de commissie ruimte moeten komen, heb ik begrepen. Om, uh, ja. Ja ik vind het wel heel merkwaardig hoor. Want ik bedoel, ja, ja ik uh, heb in, ook zoiets je in feite nee, aan... moet er het er doen want eh, destijds zou ooit eh, hè, van Wildeberg Sportpark volledig de met 400 woningen of zo nou dat gaat niet door dus je woningen zullen ergens moeten komen en als ze dan op een hele sympathieke wijze starterswoningen voor een uh, relatief uh, acceptabel bedrag twee, twee problemen worden opgelost ja, ja. En, en een kerk en, en, heeft de bestemming en, ja, en, en je hebt starterswoningen ja hoe kun je dat nou hoe kun je dat nou een zetje geven in de goede richting het is afhankelijk van de politiek. Nou, de, kerk, de raad beslist de heeft, heeft, ja, alleen de raad. Nou, de kerk heeft eigenlijk het eerste zetje gegeven. Ze zijn bij de commissie ruimte geweest. dus Ze hebben ingesproken, dus de politieke partijen weten nu wat er leeft. Voorheen wisten wij toch niet zo goed wat er precies behelsde daar. Uh, het is bij mij ook nog eens niet zo lang bekend. Van, hey, er is een idee om daar startersappartementen in te maken. Dus, uh, ik heb het idee dat het nu wel echt bekend is geworden. En, en met die informatie denk ik dat de raad uh, wel uit de voeten kan. En, en een goede afweging kan maken. En je zei iets over het sportpark. Het sportpark is uiteindelijk niet doorgegaan, omdat het uh, nieuwe sportpark maken dat zou betaald worden door verkoop van woningen op het oude sportpark. Maar ja. op een gegeven moment hebben wij toch bedacht: van, nou, dat zou wel eens tegen kunnen vallen. We zouden die 400 ja. woningen op het oude sportpark ja. wel eens niet kunnen verkopen, omdat we toch in een beetje een andere tijd zitten. Ja. En dat het ja. lastiger is om huizen te verkopen, en zeker ja. in het duurdere segment. En uiteindelijk heeft de politiek denk ik heel terecht ervoor gekozen om het huidige sportpark op te knappen. En geen groot nieuw park te gaan maken, een sportpark in Goorland. Omdat het gewoon denk ik onbetaalbaar zou worden. En dat we in Goorland ook financieel in een... Ja. Uh... Maar ik blijf toch een raar iets vinden dat zeg maar, van de politiek niet meteen de gedachte is aan jongens. We moeten ja, een gebouw overeind We, houden, we moeten daar En er is behoefte dus we aan. We moeten alles helden. Terwijl in feite in feite op de lange baan wordt geschoven. Ja. Ja, ik ja, dat je moet frek. je realiseren, denk ik, uh, ik hoop dat de commissie Ruimte dat ook straks gaat realiseren, dat wil je het gebouw in stand houden en ik denk dat, dat als je elke naar vraagt, zal die zeggen, ja je gaat er toch niet slopen ja. dan moet je A, nu actie ondernemen, ja. je, je, je kunt echt niet wat de heer Van brug als aangeeft, ja. momenteel zijn er al uh, zout af, uh, uh, aanslag aan de binnenkant, ja, zout aan, uh, aan de binnenkant, ja. nou dat wordt het. Dus je, je zou je eigenlijk moeten gaan stoken? Nou ja, je moet, je ja. moet zorgen dat, ja. die de kerk, dat het met zijn werk niet verder wordt aangekast. Want als het ja. met werk nog verder wordt aangekast en de voegen, nou, dan voegen, dan, dan heb je een probleem. Dan maak je hem rijp voor de sloop. Dan maak je hem rijp voor de sloop. Dus als er nu geen actie wordt ondernomen en ja, uit, uit die, uh, die, uh, die, uh, die selectie die is geweest is gebleken dat... Ja, ons plan uh, het, het meest rendabele plan is ook voor uh, en ook in de toekomst, dat je dus een duurzame oplossing daar invulling voor kweekt. Doe je dat niet, ja, dan, dan geef je eigenlijk aan dat je uh, accepteert dat het gesloopt wordt. Jezus. Ik hoop niet dat het ooit gaat gebeuren. Want ik vind toch, die, die schets die jij gemaakt hebt... Ik vind hij heeft toch... Uh, althans, hij komt naar mij, komt hij wat chique over zo. Ik vind het toch fraai dat de kerk ja, behouden blijft. Afgezien of de en mooie ik vind, chique... Ik vind hem gewoon mooi. Ik vind het mooi. Afgezien van de mooie chique schets. Het, is, het voldoet duidelijk ja. aan de behoefte. Ja. En, en, en, en het gebouw wordt gespaard. Het gebouw staat er. Het ja, gebouw er. moet blijven staan. Omdat ja, het monument maar, is. Ja, nou is er nog een, een vind ik, een aardje onder het gas. Wethouder Chef Verhoeven, die gaat dus uh, straks uh, na de definitieve vaststelling... ...van de locaties met de betrokken ontwikkelaars om de tafel willen... ...of kunnen die niet aan de eisen van de gemeente voldoen... ...dan wordt er opnieuw naar de projecten gekeken die niet naar voren zijn gehaald. Nee, maar heel, dan begint dat gedoe weer opnieuw. De, wat, wat, maar, wat, de, de gemeente stelt toch geen overdreven eisen? Of kijk weer even naar de politiek? Wat, wat, wat zou dan... Een... Nou, um, om toch uh, daar iets over te zeggen... Um... In de commissie heb ik gezegd: van nou, wat vind ik belangrijk voor Goorle en Riel voor de komende periode? Dat we, we hebben het er net ook al gehad: dat we voldoende kunnen bouwen voor de doelgroepen. Starters, mensen ja. die goedkoop en een betaalbare ja. woning zoeken, maar ook ja. senioren. Ja. En hoe kun je dat uh, realiseren? Nou goed, dan zeg ik iets wat ik in de commissie ook gezegd heb, de heren waren erbij. Van nou, laten we dan kijken in Goorla en Riel welke projecten, welke potentiële woningbouwlocaties we hebben. Ja. En laten we die woningbouwlocaties, hè, en dan, dan licht ik een tipje van de sluier op waar wij wellicht in, in, in de raad ook gaan, gaan brengen. Uh, laten we trachten die woningbouwlocaties als eerste uh, te bebouwen of te ontwikkelen waar we financieel het meest interessant woningen kunnen bouwen. En financieel interessant. Dat zou dan doorgegeven moeten worden aan de bewoners, dus mensen die zo'n woning willen verwerven. Dat die ook inderdaad voor ja. een, een, uh, een acceptabel bedrag een kwalitatief goede woning hebben. En, en wellicht dat het initiatief van, van de kerk daar ook uh, in past. Uh. Het is toch een klein beetje een nieuw segment. Uh, woonstarters, ja. uh -huh. appartementen vol voor starters. En, en ik, ik vind echt waar we alles pleiten voor om ja. het wel te doen. En ik vind het gebouw is zo... Gezichtsbepalend, daar vind ik aan de Tilburgse weg. Zo, als het weg zou zijn, dan. Nee, dat zou dan zijn. Als we dat vliezen. zou eeuwig zonde zijn, ik vind En nogmaals, ik blijf erbij en eh, geen reclame maken voor. Eh, maar ik vind, ik vind het op zich een goede schets. En ik, ja, ik, ik hoop dat er echt, van, echt gaat, van gaat komen. Wij moeten gaan afsluiten. Want ik heb nog maar twee minuten. jammer, want ik had nog zoveel willen vragen. Maar eh, we houden de vinger naar pols. En als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan kom ik hier verantwoording afleggen, natuurlijk. Okay. Hè, dat, eh, ja. Uiteraard. Oké, okay, nou dan zal ik aan mijn afsluiting beginnen. Dit was Golsekringen Kringen. En we bedanken onze gasten, Cornel De Rooij, Jeroen Wouders en Ad van der Brugge voor hun deelname aan het gesprek. En voor de technische ondersteuning bedanken we uiteraard weer Joop Natrop. Golsekringen Kringen wordt herhaald via radio op dinsdag en zaterdag van 9 tot 10 voor de middag en op donderdag van 9 tot 10 s avonds, Maar ook via de kabel, via internet, 24 uur per dag, gedurende een week na de uitzending op www. Punt, lokale omroep, schuine streep golsekringen html Het is er weer uit zonder haperen. Bedankt luisteraars en graag tot volgende week.